Hallo Jan, ik ben er weer over. Dag Willem, hoe gaat het? Was het... Uh, nou, de politiek is er buiten gebleven. Het kostte me wel moeite hoor, want uh, ik weet dat, uh, dat de smeerpijp uh, bijna zichtbaar is hier vandaan. Over. Ja, het was een uitstekende uitzending hoor. Ik heb bijzonder gelachen om de scheet van onze lieve heer. En uh, ik was blij dat je niet te snel overgaf, want uh, dan had ik toch hikkend door moeten gaan. Hoe voel je je? Lekker hè, dacht ik. Uitstekend, uh, de, dacht ik wel. Ja, over. Ja, ik voel me erg fijn. Weet je wat ik nou zo gezellig ook vind? Ha, dat klinkt misschien een beetje gek, maar zo'n soort mens ben ik. Als ik ergens kom, dan ga ik de eerste dag al dingen in orde maken om weer weg te gaan. Dat hier neerzet in die tent. Jij zegt, oh, ze zijn hier uh, zo blij erom en zo. En dat lijkt heel erg opofferend. Maar dat vind ik ook fijn om zo uh, die rommel op te ruimen allemaal. <coughs> Sorry, en ik blijf dus alleen met het, want ik heb maar heel weinig nodig. al die troep die in de tent staat, heb ik niet nodig. Ik heb alleen uh, dat gas nodig om die granalen te koken en de, en de zeepostelijn. en een beetje zout. Nou ja, verder heb ik eigenlijk niks nodig over... Zajan, so, er is uh, van meneer Koning van Tessel. die heeft een aantal keren gebeld over de zeehond. Um, dat heeft een uh, wetenschappelijke, enorme wetenschappelijke waarde, hebben wij eruit begrepen. En nou is het zo dat hij eerst naar het eiland willen komen, maar wij willen dat per se niet. Uh, als het mogelijk is, uh, kun je het beestje dan veilig stellen voor de zee, dat hij hem uh, alsnog later kan ophalen, over? Ja, uh, dat zal ik doen. Hij ligt zo hoog dat, dat hij... Uh... ...dat hij niet, uh, dat hij niet uh, uh, uh, door de zee weer weggedragen kan worden. Maar, joh, dit beest is zo zwaar... ...anders zou ik zeggen, je kan hem halen met het karretje of weet ik wat... ...maar ik geloof dat, dat krijg ik er nooit op Dat kan niet, afgezien ervan dat hij zo vuil is... ...maar ik vind het heel belangrijk dat hij hem komt. Dat vind ik verschrikkelijk belangrijk... Eh, wat kan ik daaraan doen? Even kijken. Hoe kunnen we dit beest daar nou... Mo Komt hij meteen met de boot mee zatig? Maar ja, dan kan hij nog niet terug. Over. Nee, nee. Je hoeft te, het enige wat je moet doen is... Uh, uh, uh, even kijken of hij inderdaad door, bij de vloedlijn ligt. Uh, en dat hij niet weg kan spoelen. Dat is de enige zorg. En je hoeft hem niet te vervoeren op het karretje en zo. Dat wordt allemaal geregeld via Rijkswaterstaat. Het enige is of je even kunt kijken of hij uh, weg kan spoelen. Dat is alles. Over. Ja, dat, dat heb ik al bekeken meteen, omdat ik er zelf heen ging, als had ik hem zelf wel hoger opgerold, dat kan volgens mij niet, want hij ligt tegen die steentjes aan, die Rijkswaterstaat uh, daar neergelegd heeft, waar ze aan het werk zijn, en dan weet hij meteen waar het is, ik zal dat wel even duidelijk aangeven, huh? die mensen hier werken zijn ook van Rijkswaterstaat, uh, gaan die hem halen. Het is zo gek dat ik soms gewoon wacht op een antwoord van jou. En dan weet ik ineens dat er weer over moet komen en zo. Over. Ja, dat is krankzinnig, hè? dat heb ik ook. Uh, nee, maar dat is, het, dat is voldoende hoor, wat jij nu gezegd hebt bij die steentjes. Wij weten ook waar dat is. En we weten verder niet hoe die opgehaald wordt. Het enige belangrijke van de hele boodschap was dat die daar zou blijven liggen... en dat hij dus niet door de zee meegevoerd wordt. Zeg, wat uh, dus even een privé vraag. Uh, wat zijn jouw gevoelens ten opzichte van mij op dit ogenblik? Heb je een gevoel dat ik uh, dichterbij kom? Of kun je me missen als kiespijn? Over... Nou, Willem, dat is. Uh, ik zou het heel gezellig vinden als ik bijvoorbeeld hier op het eiland met je zat te praten. Maar dit heeft natuurlijk iets heel uh, kunstmatigs, hè? Huh, dat, is natuurlijk, dat is natuurlijk het grote verschil. Huh? En kijk, bij Bowmans. Bowmans had je echt nodig als, als brood, geloof ik. Ik geloof als hij jou niet gehad had, dan was hij gek geworden. Voor mij is het uh, eigenlijk iets heel. Uh, heel. heel. Ja, God, het is iets heel. Uh, heel. On, uh, wat zou ik zeggen, gekunsteld. Het is natuurlijk raar om ergens eenzaam te zitten en contact met iemand te hebben. En dat, dat, dat maakt geen verschil of jij dat nou bent, of dat. Uh, ik zou het nog gekker vinden voor Carina dat was. Dat zou helemaal krankzinnig natuurlijk zijn. Over... Ja, ja, dat is waar. Zeg vind je dat niet een aardige uitgang voor morgen. Niet zozeer voor mij, maar. Over die stem, hè? over het praten met die stem. Omdat Bommans nog daar erg veel nadruk, te, nadruk op legde. Om jou, jou er ook eens over te horen, als je dat misschien eens zou kunnen overpeinzen Wat het op jou uh, voor indruk maakt. Om iedere keer uit dat kastje een volkomen onpersoonlijke stem te horen waar je dan mee moet praten over. Nee, dat is, dat is helemaal niet waar. Nou, dat wil ik morgen ook wel zeggen. Vraag jij me dat maar met die onpersoonlijke stem. Want ik vind je stem, jouw stem is helemaal niet onpersoonlijk. En ik zie... Ik zie jouw gezicht ook met die blonde haren en zo. Ik zie je helemaal. Ik zou nooit tegen je kunnen praten als het inderdaad iemand was die ik niet kende. Dat, dat zou erg krankzinnig zijn. Maar ik ken jou. Hè? Ik kende jou al. Je bent toch geweest bij mij thuis voor het interview toen. Hè? En ik kende je van daarvoor al met die gesprekken. En ik ken je dus uit het gesprek met Bowmans over de radio. Ha, en nu, dat is, uh, de, waarschijnlijk zou het dan, uh, als, het, als het iemand was die je helemaal niet kende, dan zou het misschien helemaal niet gaan. Of misschien is dat niet zo hoor, want het schijnt dat de klank van een stem dus ook heel belangrijk is. Maar ik vind toch ook wel uh, dat je er, maar ja dat doe je bij een stem ook, altijd een bepaalde fysionomie voorstellen, over. Goed Jan, ik vind het erg fijn hoor. Zeg Jan, even uh, de call afspreken. Uh, uh, zes uur maar weer, hè, dacht ik. Dat levert geen problemen. En morgen om vijf voor twaalf. Hè. Uh, even kort, we hebben hier op de band namelijk nog maar twee minuten. En uh, we moeten dus uh, mee stoppen direct. Dus van jouw kant nog een opmerking, een zakelijke opmerking over... Ja, zou jij het, ben jij het ermee eens als het vandaag om negen uur, uur zou worden? Want ik ga weer het hele eiland over. Hè? En ik ben aan het fotograferen en allerlei dingen aan het doen. En dan wordt het vaak een beetje laat. En zoals gisteren ook. En dan moet ik me verschrikkelijk haasten. Meestal vind ik het wel fijn om zes uur. Maar zou het vandaag negen uur mogen zijn? Over. Uh, 9 uur als je maar voorzichtig doet, wordt er hier gezegd. Um, dit was dan geloof ik wel de Bredenburg tot dit ogenblik. Je zendertje uitzetten. Vanavond om 5 voor 9 luisteren we hier om even contact te hebben. Verder een, een, veel, een prettige dag, Jan. En uh, tot vanavond. Over en sluiten.